Uh, wat doen we hiermee? Uh, dossier Beuglaars. Mm -hmm. uh, neem contact op met zijn advocaat en zeg hem dat de uitzonderingen die voorzien zijn in de wet van 1995 niet van toepassing zijn op zijn cliënt. Uh, in orde? Nog iets? Uh, nee, nee. Nog een prettige dag, mevrouw de substitut. Meneer Giffier. Met Marcus. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, wie anders. Of hoe je ook niet eens noemen. Stefan. Ja. En hoe ben je mee hierop? Ja, uh, Dat het liever thuis gaat. De, nee, uh, Fijn, allee... eh. Uh, ja, doe je niet toe? Ja, dacht ik. Zeg, hoe ga ik het? Goed, goed. Ja. Allee, zeg, hoe lang is dat nu al geleden? Uh, uh, wat? Wat, allemaal zeg. Ah, ja. Uh, oh ja, hoe lang is dat geleden? Vijftien uh, oh, jaar zeg ik. Ja, ik zat in mijn laatste licentie geloof 17, Zeventien aan de pannen. En sindsdien niks meer. Ja, nee. Uh... Ik moet u spreken. Anne. Anne, ik meen het. Uh, over? Ja, niet via een telefoon. Ken de Lestaminette? Lestaminette? <lacht> nee. In die kroeg in het Park. Ja, het is het stamcafé van mijn man. Oh, als je liever ergens anders aan spreken, dan spreek, nee. nee van mij ook. Nee, um, ik, ik, ik... Doe, Stefan, zouden we dat... Goh, ja, al die jaren... Wat kunnen wij nu ja, eigenlijk... Wat? Waarom? Ja, lest dan net mij over een half uur. Doe me plezier en kom ja. Ja maar Stefan, ik kan niet zo maar. Door op, zeg ik. Door op godverdomme. Die is hier de verantwoorden. Ik ben daar, ik ben daar. Uw naam. Vinken. Abraham Vinken. Wij protesteren tegen... Meneer tegenover... Vinken, heeft jij de toelating om hier te betonen? Hebben ze niet vernieuwd de toelating om kinderen te vermoorden? Die mensen zijn in orde met de wet. Niet met de goddelijke wet. Dat oh, is niet ons dat om daarover te oordelen. De onze wel. Meneer Vinken, had hij nu onmiddellijk mee stoppen. He? Of anders... Of anders wordt er geen Of anders wordt er hier direct gearresteerd. En wil ik zien hier maar op? Ordenverstoring, of kent u dat niet? Welke orde? Die van dokter Sommige De Geleigerd? Absoluut. Goed, en waar gebracht erop? gevraagd mee. Meneer, ik denk dat u niks verkeerd gedaan. Daar beslissen wij wel. Daar Dat recht hebt u niet. Achteruit, kijk. Achteruit, Achteruit. Wat de doen. de kooi doen. Dat is niet. André, vind ik mij zo serieus? Ja, maar in de lucht schieten, dat mag dat zeker, kan Ja. Die banden nu eens in eerst, onderzo. Mijn hart is het ons te lezen, God, verdikken ze hingen ons ondersteboven lopen, zo. Maar ziet dat op, de beginnen nog te lezen, ook. ja, wat ze doen, André? achter versterking.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 dat is de duur. Voor u? Ah, kom, kom. Breng ons een fles, patroon. Zeker. Oh. Je, je ziet er schitterend uit, hè? Dank u. Ja, er wordt nog niks veranderd. Ja, pas op. te ouder en wijzer worden. Oh, je hebt toch geen spijt van toen? Spijt van toen? Ah, leuk, nee, nee. Spijt heb je alleen over dingen die je echt mist, hè? Mij niet? Wat oh, ik, ik heb nu een man een kind, dus. en kindjes. Zeg, zijn jij, hè? Van wie zou er na u nog plaats kunnen geweest zijn in mijn leven? Die avond in Gent, die, die heeft het onmogelijk gemaakt aan mij. Die avond en die nacht. Oh, oh. Denkt jij nog wel eens aan? Oh, ik iedere dag aan en, en... Stefan, dat is voorbij, hè. Ja, ze Hoe lang is dat nu geleden? We waren jong en... en... Jong en, en verliefd tot en met een... Wie ik je terugzie hannah? Eh, kijk, Stefan, laat me duidelijk zijn. Ik zou nooit naar hier gekomen zijn als je niet gezegd had dat je mijn hulp nodig had. Ja?